Even hoeven met het NOS-journaal. Minister van Buitenlandse Zaken Blok en zijn... De... zijn tijdens hun ontmoeting vandaag in Moskou niet echt dicht, dichter tot elkaar gekomen. De twee hebben onder meer gesproken over de situatie in Syrië, het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 en de vergiftig... vergiftigingszaak in Salisbury. In een gezamenlijke persconferentie benadrukten ze dat het van groot belang is dat de landen met elkaar in gesprek blijven.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 Natuurmonumenten gaat de konijnen die er nog zijn vangen, onderzoeken en inenten. Daarom gaan ze, daarna gaan ze naar een afgeschermd duingebied op Schiermonnekoog om te jongen.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 Jasper Takonis was dat sterk met een prachtige stem. We gaan weer snel verder met ons programma ZFM Sportlunst, Luisteraars, welkom. Nico Kovac is volgend seizoen de trainer van Bayern München. Hij volgt Joep Heinkens op. In de Champions League, uh, de UEFA heet alle belangstellenden welkom voor de loting van de halve finale. Dus op dit moment wordt een filmpje vertoond over Kiev, waar dit jaar de finale wordt gespeeld. Kevin Strootman heeft geen voorkeur bij de loting. We gaan ervoor, het maakt niet uit tegen wie. Het zijn allemaal sterke teams, anders waren ze niet zo ver gekomen. We nemen geen genoegen met de halve finale. We willen naar de finale, zegt de middenvelder van AS Roma. Morgen natuurlijk PSV Ajax. Frenkie de Jong heeft een terugslag gekregen in het herstel van zijn enkelblessure. We hadden gehoopt dat hij zondag zou kunnen meespelen, maar het gaat helaas langer duren, zegt Den Haag. En dat is natuurlijk een grote teleurstelling. Poeh. Karl Eiting is een vraagteken bij Ajax, vertelt Den Haag. Frenkie de Jong en Niek Viergever, die al een tijdje uitgeschakeld zijn... kunnen ook niet meespelen in Eindhoven. Den Haag prijst zijn collega Philip Koukou van PSV. Ik denk dat hij goed naar de kwaliteiten van zijn spelers kijkt... en daar het maximale rendement uithaalt. Ik heb respect voor PSV. Het is echt een team dat heel veerkrachtig is en een goede organisatie speelt. Ze zijn stug en kunnen altijd een goal maken. Den Haag was in het seizoen 2011-2012 net als CoQ assistent trainer van PSV onder Fred Rutten. In de Amsterdam Arena begint IJscoach coach Erik Den Haag aan zijn persconferentie voor de Kaker tegen PSV. Dat bij een op de concurrent kampioen is. Het is de bedoeling dat wij het feestje van PSV gaan verpesten. We hebben geloof in onszelf en daar kunnen we winnen. Het decor in Lyon wordt inmiddels opgebouwd naar de Champions League nog een half uur. En dan is de loting. Deze vier ploegen hebben de halve finale gehaald. Az Roma, Liverpool, Bayern München en Real Madrid. Arsenal en Atletico stonden nog nooit tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. Maar dat is uh, de, de wedstrijd wel die gekozen is. Het is Marseille tegen uh, Arsenal. Marseille-Atletico, dat kan natuurlijk niet. Salzburg-Arsenal en Salzburg-Atletico, ja dat kan wel. Spelen We dus uh, vier wedstrijden, dat is hartstikke leuk. Uh, de winnaar van de eerste halve finale, Marseille of Salzburg, heeft het thuisvoordeel in de finale in Lyon. En dat is natuurlijk ook wel mooi. De halve finales worden op 26 april en 3 mei gespeeld. Die finale is 16 mei. Uh, Erik Abidal, de oudspeler van onder meer Olympique Lyon en FC Barcelona, komt het podium op om de loting te verrichten. We gaan het u allemaal zo dadelijk. Vertellen. We hebben als gast vandaag in onze uitzending, Jesper Ras. Jesper, jij uh, hebt al gehad over je uh, aspiraties om journalist te worden. Uh, we hebben net een afspraak gemaakt, hè? We gaan het doen, hè, zondag. Uh, als, ja, als het goed is wel, we ligt aan het. Uh, we hebben aan. dus zondag van 1 tot 5 een co-presentator, namelijk Jesper Ras in de uitzending van uh, ZFM Sport Het Begint om 1 uur. Joop Van Nes opent in het eerste uur over hockey. Joop. Ja, en ik, ik hoop dat er nou eens een keertje iets gebeuren gaat op Duinkjesveld. Maar ik denk dat de tegenstander te sterk zal zijn. Ik ben bang dat, dat Zandvoort weer een behoorlijke nederlaag zal leiden. Daarna komen, na, na deze wedstrijd van de zondag, komen er wat mindere ploegen. En dan is er een kans om wat punten, wat wedstrijdpunten te verzamelen. Want het is een schaam al één puntje van de tweede wedstrijd thuis. Of de eerste wedstrijd was dat... Thuis, dat was de tweede wedstrijd van het seizoen, werd er nog 2-2 gespeeld. En daarna alleen maar nederlagen geleden. Dus uh, uh, ja, uh, twee punten die zijn wel harte welkom uh, eens een keertje. Je praat over twee punten, want dat is in het hockey normaal, ja, hè? Ja, ja, ja. dat is wel leuk natuurlijk. Uh, Jesper, uh, <lacht> jij zit in een sport waarin ook de dames uitblinken. We hebben het al in het eerste uur behandeld, hè? De damesport in Nederland staat op een gigantisch hoog niveau... Maar wat die Van de Breggen uitspookt allemaal. Gaat elk jaar beter met haar. Het is echt ongelooflijk. Ja en haar, haar koersen moeten eigenlijk nog komen. Want, aankomende week. Want, ja inderdaad. Ja, de, de, de heuvelklassiekers dat is uh, haar terrein. Uh, en dat is aankomende weken uh, staat het op het programma. Uh, Amsterdam Gold Race. De Wijlse Pijl paal, paal en de Luikbastenake uh, Luik. Uh, maar de afgelopen weken heeft ze ook al gewonnen. Ronde van Vlaanderen. Uh, de Strade Bianchi heeft ze al gewonnen. Uh, dus haar seizoen is al, uh, gaat, al, uh, gaat al hartstikke goed. Als we nou naar de Amstel Gold Race uh, kijken, wie tip jij? Bij de vrouw of bij de heren? Ja, bij de, nee, bij de vrouwen. Bij de vrouwen. Uh, Want de Amy, uh, Amy Peters kan het ook, hè? Ja, die Kreteman kan het ook, hè? Ja, Peters heeft een goede sprint. Um, hoe ze die, die heuveltjes verteert, uh, vraag ik me ook af. Maar ik denk dat dat ook wel Ach, uh, een ja. goede kandidaat is. Maar de, de topfavoriet, dat is Van de Breggen, maar ook uh, Annemiek van Vleuten. Van Vleuten, die zou daar wel eens kunnen winnen, ja. zijn kanjers, hè? Ja, het uh, vrouwenwielrennen, dat uh, wordt echt wel steeds, uh, ja, net als met het voetbal, uh, ijshockey uh, naar een hoger niveau uh, getild. Krijgt ook meer aandacht. Uh, handbal ook, inderdaad. Eigenlijk alles, al alle sporten gaan tegenwoordig. Ja. Uh... We zijn een van de kleinste landjes in de wereld. En we blinken in die sport verschrikkelijk uit. Dat mag toch de beste keer gezegd worden. En dat doen we dan in het programma. Uh, de Watertoren Lunch Sport. Uh, op vrijdagmiddag. Wellicht de laatste keer. Precies, want dat is. Dat zie je nog steeds. Uh... SISO nog steeds het programma ondersteunen. Ja, de SISO-lounge. Ja, dat moet ik even vertellen. Het ja, programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de SISO Sushi Lounge. Onder het Palace Hotel hier in Zandvoort. En we zijn dankbaar met dat soort sponsors. Hè? Ja, met, met elke sponsor uiteraard. Ja. Dus u bent van harte welkom. Maar helaas, het zou wel eens de laatste uitzending kunnen zijn. Want Charles houdt ermee op. Nou, dat kan <laughs> helemaal niet, zijn. Ja. Dat kan He? helemaal niet. Ja, hè? Nou, ja. Ik raad er niet helemaal mee op. Maar, maar uh, wel met, met uh, de techniek voor uh, Zandvoort uh, luncht. Ook op de maandag. Uh, ja, Vanwege mijn ZZP-activiteiten. Waarvoor ik betaald krijg. Ja, en als ik dan hier zit en ik moet dat afzeggen. dan uh, kost me dat vijf. Maar je euro wordt hier toch ook forselijk betaald? Ja, uh, forselijk beloond. Kan ja. ja. dat ja. ja. toch? Uh, ja. Beloond nou. Tijdens <laughs> de was hier altijd zeggen. Ik zal het je betaald zetten. Nou ja, goed. Uh, je hebt uh, nog nooit zoveel kosten. Ja, we zetten dat je betaald. dat je zo'n krakzinnig inkomen hebt. Je krijgt zo ontzettend ja. veel. Die vergoeding voor jou die. Uh, Rijst ja, ja, de pan uit. is een niet. Hoog, is het. Nee, nee. Maar Martijn die is al aan het oefenen, toch? Ja, dat ja, is al ja. alleen voor zondag. Ja, oh, ja, misschien maar. kunnen we die gewoon één ja, of, ja. Dan kan hij op vrijdag ook komen. Ook ja, ja. <laughs> je, je hoeft niet te werken, denk ik. Ja. We gaan eventjes uh, een van de liedjes draaien waar Henny zo'n hekel aan heeft. Luister.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 Jij bent uh, een muzikus, vertel eens. Wat vind jij van Willen? Ja, ik vind het een fantastische muzikant. Maar uh, uh, ja, het is zo onvoorspelbaar met dat Songfestival. Want uh, uh, als je een gekke broek trekt, of je smink je eigen raar... of uh, weet ik veel wat, of je, je geeft je eigen uit voor een uh, vrouw... terwijl je een man bent, uh, de, dan, heb je, <laughs> dan ja. maak je dan een aardige kans. Het is een gewoon doorgestoken kaart. Er wordt veel te veel naar de buurlanden gekeken. Er speelt politiek een rol, dus afschaffen. Echt waar, Joop? 100 procent. Ik dacht dat jij mee zou doen. Nou, ik, ik ga er niet eens naar kijken. <laughs> Oké. Okay. Nou, Henny, we weten het gewoon niet. Het is gewoon, uh, ja. De loting is geweest. Bayern München. Real Madrid. Zo. Ja, ja. Dat had ik in de finale verwacht eigenlijk. Ja, maar het wordt <laughs> eigenlijk Barcelona, maar... Ja. ja het is geweldig, jongens. En Liverpool, A's Roma. Ja, logisch. Ja. Dan zit Liverpool er ook in, in de finale. En Bayern krijgt dan het thuisvoordeel in de finale. Naar, of dat zo belangrijk is. ja, ja je weet het niet. Het is ongelooflijk jongens. Bayern, München, Real Madrid, Jij ja. Ja, houdt ook van voetbal neem ik aan. Ik heb altijd gevoetbald in inderdaad. Ja, daarom. Dus vertel. De, ja, mooie wedstrijd. Ja, maar wat denk je? Ik, uh, ja, ik, ik hoop altijd. Uh, ik heb altijd wel een lichte voorkeur voor Bayern München. En een beetje een... Uh, ja. Ik, een beetje, an, ja, Real Madrid vind ik altijd wel spectaculair. Maar toch wel weer, uh, ja, een beetje altijd dat drama eromheen. Daar heb ik dan wel iets minder mee. Dus dan hoop ik dat uh, Bayern München doorgaat. Uh, en Liverpool, daar ben ik, uh, ja, groot fan wil ik niet zeggen. Maar dat vind ik wel een van de mooiste clubs. Uh, ja, Liverpool, dat zou echt wel uh, de mooiste winnaar zijn ook nogal. Zou dat mooi zijn zeggen, Liverpool in de finale. Bayern ja. München, Liverpool. Oh, dat, wel geweldig, hè? Dat, dat wordt een feest. Nederlanders spelen er ook nog bij, bij ja, Roma trouwens ja, ook. Ja, man. Dus uh, ik kijk er naar uit. Heerlijk lijkt me dat. Echt heerlijk. Hoeveel er zilver? Ja. ja. Mag ja. niet op de radio. <laughs> oh, ja, maar alles mag op de radio, toch? Wat ja. jij wil. Heel even uh, naar morgen. Wat zegt jou het, uh, Jesper, dat Zandvoort kampioen wordt? Uh, nou, ik. Uh, ik He, kan het me eigenlijk niet echt meer herinneren... de laatste keer dat uh, Zandvoort... Ik zou het ook niet eens meer weten. Oh, ik dacht twaalf, maar het is dertien jaar geleden. Dan uh, heb ik het wel meegemaakt, maar dan uh, ben ik het eigenlijk al... Uh, ja, toen was ik uh, een jaar of zes, zeven. Toen begon ik ook net met voetballen... dus dat uh, heb ik eigenlijk nooit echt meegemaakt. Maar dat is voor Zandvoort uh, natuurlijk uh, ja, fantastisch... dat ze een stap hoger maken. En ik heb zelfs ook gelezen in de, in de krant... een interview met... Uh, uh, Nigel dat ja. hij al uitkeek naar de eerste klasse. De eerste klasse ja. En ja. stiekem nog hoger. Want daar wil ik, nou, daar, daar wil ik het met Joop even over, over hebben. Want Joop. met de versterkingen zoals Nigel Castine. moet het mogelijk zijn om door te lopen naar de eerste dat klasse. Dat wel, ja. Uh, ik denk dat er toch nog daarnaast versterking nodig is. Het nou, is maar, niet alleen Nigel Castine. No, het, het is nog niet afgelopen. Nee, maar. dus ik denk aan het einde van het volgende seizoen. als ze in de tweede klasse spelen. En ik vermoed dat ze bovenin komen te spelen. Er zal toch uh, uh, ja, iets bij moeten komen, een paar spelers bij moeten komen, om die groep op uh, niveau te houden voor, voor een eerste klasse. En Nigel zegt: we willen nog hoger. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Uh, het is niet de ambitie van de club, van de club zelf. Maar uh, uh, een speler als Nigel, ja, die, die kijkt er naar uit. Absoluut. Hoofdklasse derde divisie, uh, daar kijkt hij naar uit. En er zijn er meer spelers die dat niveau aan kunnen? Ja, absoluut. Ja, ik, ik noem een een Water en een, een Nigel Casten. Uh, ja, Fries, die, ja, die kunnen dat niveau aan. En er zijn er nog een paar, die zitten er tegenaan te hikken. Die moeten alleen maar beter worden. Echt? En toen worden ze beter, denk ik, onder leiding van uh, Tetsonier. Samen met die, die topspelers. Die kunnen die jongens beter maken. En achterin staat een rots. Ja, zeker. Ik hoop dat hij blijft. Het is echt ongelooflijk. Hoe, oud, hoe oud is hij 40. Ja, ik hoop ja, dat hij blijft. Hij speelt nog als een 20 jaar. Ja, ja, ja, ja. En hij stuurt die verdediging. Hij ziet wat er gebeurt. Dat is zijn kracht. Uh, hij, hij zorgt er ook dat hij niet te veel hoeft te lopen. En hij scoort af en toe ook nog. Vertel even aan de mensen over wie je het nu hebt. Want jij ja, zegt maar hij, hij, maar niemand weet waar je het over hebt. Meneer Berk Beelenkamp. Meneer, Meneerland je zegt de keur. Ja. meneer voor. Ja. Hij wordt door, door zijn ploeggenoten opa genoemd. Ja, laat ze maar noemen. Ja. Voorlopig uh, kan je daar. Hij je wilde eigenlijk uh, vorig jaar al stoppen. Maar hij is overgehaald en hij is blij dat hij door is gegaan. En dat, uh, dat, dat tekent hem, denk ik, uh, de wilskracht om... om Presteren, om goed te spelen, om zijn spelers een goede plaatsen te laten innemen. Dat en, doet hij, Dat doet ie. hij, ja, ja, Zeker, he? ja, absoluut. Ja. Waar heeft hij allemaal gespeeld, dat moet jij weten. Nou, ik weet niet alles. Maar ik weet uh, onder andere bij uh, Go Ahead. En ik weet uh, uh, um, Ajax, in de, met name in de jeugd. Hij stond toen op het punt om, uh, om contact te tekenen. toen ging hij weer naar Her Heracles, denk ik. Ik weet het niet precies, maar hij heeft een x-aantal uh, BVO's gespeeld. In ieder geval. Het is een kanjeren. Ja, absoluut. Ja, Syria. sorry. Serie A heeft hij ook gehad. Ja, oh ja, ja ook ja, nog. Ja, ja, ja, ja. De Graafschap, Haafje ja. Haarlem. Ja, moet je nagaan. Ja. De laatste jaren waren we bij Haafje Haarlem. Haafje Haarlem, ja. ja. Uh, Kun je nagaan, dat bestaat al lang niet meer. Zolang is hij al in de top bezig. Ja, onvoorstelbaar. Wat een geweldige ploeg, jongens, dat Zandvoort. Jeetje. Ja, en, en ik had in het begin van het seizoen wat bedenkingen over uh, uh, Kerkman. Daan Kerkman. Maar dat is een kanje van de keeper, joh. Ja, dat is heel goed. Geweldig. gigantisch reactievermogen. Ja, ontzettend. En weet je, het is, er zijn nu drie keepers, dus iedereen moet vechten voor zijn plaats gewoon. Ja, maar ook in zijn opbouw is die zo goed, ja, vind ik. Ja. Hij ziet ook het spelletje. Ja. En dat is goed. Leuk hoor. Ja. ja. Ik heb wel een beetje de p in dat ik er niet bij ben. <laughs> ja. Partijn, je hoort het, hij is er niet bij. Nee, nee, ik moet echt... Nou, ik bedoel, ik heb nou, die afspraak gemaakt. Nou, ik, de nee, maar dat, dat moet je ook blijven doen. Maar ik ben blij dat ik er naartoe kan. en uh, ja, Ik ben blij dat ik een verslag van kan maken en mag maken. Je, waarschijnlijk waarschijnlijk maken. krijg je wat meer minuutjes dan normaal morgen. Uh, ik, ik blijf gewoon de hele wedstrijd natuurlijk, uiteraard. Ja. En ik, ik heb al uh, aan, de, de, aan mijn chef gemeld dat ik uh, een verslag maak uiteraard van de wedstrijd. En het zal uh, misschien wel, het ligt daar natuurlijk de wet, hoe de wedstrijd is, een groot verslag zijn. En ik maak een verslag van de, van de festiviteit in de afloop. Naast jou zit een, een fantastische wielrenner. En, maar je hebt ook al met hem samengewerkt. Het is ook een, uh... Ja, we hebben één keer, helaas, maar één keer samen oh, een verslag over de was. Nee, maar ik, helaas. Maar ik was erbij en ik vond dat hij het verdomd goed Oh, en, sorry, dat hij het erg goed deed. En dit, dit seizoen, uh, is in het begin van het seizoen, uh, was er wat uh, mis bij CFM. Uh, we hebben, denk ik, een uh, drie kwart van het seizoen geen uitzending gehad op zaterdagmiddag, live uitzending. En uh, ja, hij moet weer fietsen natuurlijk. En dat vind ik ontzettend jammer, want ik had hem graag bijgehouden. Want het was hartstikke leuk, toch? Ja. Ik, vind het, uh, ik vind het echt fantastisch om te doen. Ja. Maar inderdaad, uh, ik moet ook nog zelf presteren op de fiets. En uh, dat is af en toe op zaterdag, uh, af en toe op zondag. Uh, ook vrijdag, zaterdag, zondag. Dus dat is altijd even puzzelen. Kijken in de agenda hoe, uh, hoe dat allemaal uitkomt. Maar zondag ben je hier, hè? van 1 tot 5. Van 1 tot Ja, ik moet nog even kijken of ik uh, wanneer ik ga trainen dan. Nou, kijk maar. Presentator maar dat, uh, van uh, uh, ZFM Live ja. Sportman. Hé, hey, wat een kans. <laughs> ik, ik, vind, ik, vind, ik vind het echt leuk om... Dat goed, doen, man. Nou, Charles, wat hebben we? Laat me. Laat me. Nou, vanuit mooi. <laughs> Laat me.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 Été. Vivre. Vivre. Ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft mij lief.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 C'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi que ne pense pas l'histoire Je manque d'esprit propos Voorlopig blijf ik nog jou zangen Je zwarte schaap, je trouwe vent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 Zijn we er weer? Ik denk het, wel. Ja. Het, het, het leuke is dat er uh, uh, op het ogenblik. En uh, beide kranten. En de Telegraaf. En het Algemeen Dagbad hadden daar deze week een groot stuk over. Oudspelers van Oranje promoten wandelend voetbal. Voor 60-plussers veel leuker dan in je eentje slap op de bank hangen. Nou hebben we een Zandvoortse 60-plusser. <laughs> maar ook walking voetballer aan de telefoon. Dat is Hans Wolf. Hans. Wat is er waar van de zin die ik net uitsprak? Ja, um, ik, ik, nou, kun je hem nog heel kort even herhalen, Henny. Want ik, kon, ik zit op het strand, ik zit uh, uh, Groot een op te bouwen. Ik word overvallen, kun je hem heel kort even herhalen. Hè? Ik zei, de oudspelers van Oranje promoten wandelend voetbal voor 60-plussers. Ze zeggen het is veel leuker dan in je eentje sip op de bank hangen. Ja, maar dat is ook duidelijk, man. Het is uh, wat wij elke woensdag en vrijdag doen. En dat is uh, ook 55 plus, hoe laten we heerlijk wezen. Dat is echt hard werken. Dat is... En mensen kunnen er nog veel van leren, hè. Want het is gewoon één of twee keer raken, die bal. Nou, daar kan het Nederlands er nog veel van leren. Gewoon tikken, tikken, tikken. En... Um, je wordt daar echt moe van. En we hebben daarna ook met z'n allen lekkere koffie drinken. Ik kan je vertellen, het is een fantastisch gebeuren. Ook sociaal. Je haalt de mensen uit een isolement. Het is niet alleen van de Koninklijke HFC heen. Niet. Ze lopen van alle clubs lopen ze bij ons rond. En het is gewoon altijd elke keer één groot feest. We staan daar gewoon met, met 16, 17, 18 man elke, elke week. Het Algemene Dagblad schreef het is gezond, gezellig, best moeilijk en populair onder 60-plussers. Walking voetbal, ja. wandelend voetbal. Ja. Neemt in Nederland een enorme vlucht, zelfs ex-internationals, omarmen deze sport met de deelname aan een heus WK, waar gezelligheid minstens net zo belangrijk is als ja. bewegen. Ja, ja je moet, je moet, de regels natuurlijk wel hè. Er zijn drie belangrijke regels: geen fysiek contact. Uh, je mag niet uh, meer dan uh, wandelen en je, de bal mag niet hoger dan je heup. Nou, dat is nog best, best uh, lastig hoor. Wat ga jij maar eens een keer als jij een bal hebt en je wilt iemand passeren? Dat kan dus niet. Dus wil je iemand passeren, moet je gewoon eerst die bal passeren... en dan wandelen om die man heen lopen. Het is niet eenvoudig. Je moet je echt beheersen en goed nadenken. Het is tikken, tikken, tikken, tikken. Ja. En wandelen, wandelen, die Hartstikke leuk. Maar ik, ik heb wel eens gekeken, en ik heb ook wel eens meegedaan... maar echt van wandelen is geen sprake bij jou, ja. hè? Ja, ik moet je eerlijk bekennen Henny, je hebt wat dat betreft een beetje kritiek op mij omdat ik vroeger gerugbied heb. Maar als we nou eens wat anders gaan zeggen. Ik heb afgelopen zondag weer eens een keer een wedstrijd gefloten voor de KNVB. Alleen maar gezeik aan mijn kop. <laughs> dat is, bij rugbiers is dat dus niet nee. zo. En daar hebben we nog respect voor de scheidsrechter. En, uh, uh, en voor je tegenstander. En voor elkaar, ja. Dat, dat, misschien Absoluut. is dat ook een beetje een tik. Er zijn uh, sporten waar het heel erg goed gaat. En bij voetbal gaat het toch af en toe wel de verkeerde kant op, hoor. Ja. Bij walking Wat voetbal wei, is wei, rennen, slijdings maken en fysiek contact verboden. Het wordt met ah. 6 tegen 6 gespeeld op een klein veld van 42 bij 21 meter. Met mini-doeltjes en zonder keeper. De bal mag niet boven de heup komen en er mag niet van eigen helft gescoord worden. Ja, dat klopt. Maar dan moet je je eens voorstellen hè, dat, je dus, uh, dat je dus altijd vrij moet lopen om uh, iets te bereiken naar richting de goal. Want je kunt dus niet iemand passeren. Dus je, je, je wandelt steeds om vrij te lopen. Jongen, het is zo heerlijk. Trouwens, ik sta hier lekker op het strand in Zandvoort, man. Het is zo mooi. Je kijkt hier over het strand. Een beetje, een mis, een beetje koude mist op uh, dit moment die overkomt. Maar het is weer één feest. Wat is dit hier mooi in Zandvoort. Ja, blij dat je dat vindt. Hartstikke leuk. Rusland gaat deze zomer aan de neus van de jonge Oranje Spelers voorbij. Maar niet getreurd. Nederland gaat volgende maand toch naar een WK voetbal. Een ijzersterke selectie met onder andere vier ex-internationals. Doet op 12 mei mee aan het wereldkampioenschap walking voetbal 2018. Wandelend voetbal voor 65-plussers in het Engelse Bristol. Ga jij daar ook naartoe? Nou, nee, ik, uh, ik zei vertellen, we hebben vorig jaar, zijn wij, uh, toen de grote eredivisie bestond, 80 jaar of zo, weet ik wat. Toen zijn wij uitgenodigd uh, omdat elke eredivisieploeg kon een afvaardiging hebben uh, in het Olympisch Stadion. En het grappige was, dat Ajax was de enige eredivisieclub die geen woord en voetbalteam hadden. Dus daar hebben wij als koninkrijk HFC even in Ajax rondgelopen. Wat ik daar niet leuk vond is dat elke scheidsrechter een andere interpretatie heeft... aan die drie regels die jij net noemde. Ja. Dus bal, heup, ja. uh, uh, niet wandelen of ietsje harder lopen dan wandelen... en fysiek contact. En het feit dat elke scheidsrechter een andere uh, interpretatie gaf... dat maakte het niet leuk. Bovendien was er ook nog een redelijke ja, matpartij... Uh, rondom Willem II de, tegen FC Groningen. Dat moet je nagaan, dat zijn de kerels van 60... <laughs> Die dus gewoon ruzie maken, want de, de, de, de uitslag telt niet. Maar het gebeurde dus wel, het was niet te geloven. Dus er zitten af en toe hele vervelende uh, mannetjes tussen. Maar oké, okay, we gaan niet negatief over walking in voetbal doen. Nee. Maar het blijft natuurlijk voetbal. Wat wel leuk is, is natuurlijk uh, de Nederlandse afvaardiging die naar Bristol gaat, naar dat wereldkampioenschap. Sterspeler, Jacques Zwart, 80. Dick Schoenarken, 65. Wim Rijnsbergen, 66. Kees Kist, 65. Gezamenlijk allemaal goed, voor meer dan 100 Interlands zijn het hart van de all Stars WK-selectie. En het ja. team wordt aangevuld met vijf gewone 65-plus voetballers. En die kunnen zich in de kijkers spelen tijdens een speciale selectiedag in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 30 april. Ik vind het iets voor jou. Ja, Henny, we gaan het erover hebben. <laughs> Dank je wel voor je bijdrage. En geniet daarop, dat strand, dat mooie strand van Zandvoortmakker. Het is zo, uh, ik, jongen, ik ben zo blij hier. Uh, dankjewel Henny, succes met je programma. Dag jongen, hoi. Hoi, hoi, hoi. Zo, dat was weer onze telefoongast. We gaan wel eens even dansen. Dat doen we met Abba, de Dancing Queen. Hebben jullie het al gehad over die van de toekomst? Dancing Queen was dat van ABBA natuurlijk. Ja, lekker muziek hoor. ABBA kan je altijd draaien, toch? Ja, heerlijk. U luistert naar ZFM Sport Lunch En we gaan het hebben over voetbal, want de KNVB heeft het jaarlijkse duel tussen de Suri-profs profs, en de ploeg die rechtstreeks promoveert naar de Eredivisie omgedoopt in de wedstrijd van de toekomst. Beide ploegers spelen op 12 mei in het stadion van Excelsior met nieuwe spelregels. Het betreft de effectieve speeltijd. Twee keer dertig minuten in plaats van twee keer vijfenveertig minuten. Indribbelen bij een vrije trap. De intrap in plaats van de ingooi. En doorlopend wisselen. En bij een gelijke eindstand shootouts in plaats van strafschoppen. Jesper, nou ben jij aankomend journalist. Wat vind jij van deze regels? Um, ik heb het ook gelezen. En het eerste wat ik me eigenlijk afvroeg. Waarom in het Excelsior stadion? Ja. Iedereen, iedereen wil van kunstras af. Ja. En dan doen ze de wedstrijd van de toekomst op kunstgras. Ja, dat vind ik eigenlijk een hele goeie van je. Ik, ja, ik, euh, ja, ik moest wel om lachen eigenlijk. Ja, de reden is natuurlijk omdat het een gezellig, leuk, klein stadionnetje ja. is. En dat ze hopen dat er wat mensen komen kijken. Ja. Ja, dat maar ook... de, de, de, de, um, ja, de regels die daar gaan toegepast worden. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het... Uh, hoe het uh, uitpakt. Ja. Uh, het, het spel wordt wel uh, sneller. De, de beelden die ik heb gezien vorig Absoluut. jaar was er uh, ook al een wedstrijd FC Lisse tegen Noordwijk-Hout, VVSB, uh, ook met de nieuwe regels. En toen zag je ook wel, vooral bij vrije trappen, dat gaat gewoon een stuk sneller. Ja. Uh, nu liggen ook wel de wedstrijden vaak stil. Uh, ja, dat kan niet meer. Hè. Je krijgt dat, uh, de effectieve speeltijd twee keer 30. Dat gaat, ja, dat ook. Dat gaat ook. Uh, ja. Veranderen. Ik vind één ding jammer, uh, en ik wil eigenlijk Joop van Ess ook daar even over vragen. Bijvoorbeeld bij HFC is uh, uh, Gertjan Tameres, maar ook Ilias Bronkhorst, he, die jongen uit Zandvoort, die nou naar Telstar gaat. Dat zijn specialisten in het ingooien. Ja. Dat zijn corners. Dus ja. Ik vind het dus jammer dat dat wordt afgeschaft. Wacht even, vaak is de techniek die ze gebruiken niet een echte ingooi, ze hebben één hand achter de bal. Ja, je nee, moet, je moet het, de bal aan de zijkanten vasthouden je, met de ingooi. Maar je moet niet gaan verraden wat er gebeurt. Dat vind ik <laughs> nee, niet leuk van een, je. Dat heel. is techniek. Maar het is, het is een gemis. Want het is echt een... Ja, ja, ja. ja. Een, ja ik ja, weet, ja. weet wat je bedoelt. Een Absoluut. corner gewoon. Ja, maar kijk nou eens naar de techniek die ze gebruiken. Ja, maar, maar dat interesseert me niet. Het gaat erom <laughs> dat die, die mooie corners vanuit de ik hand Ik vind dat gebruikt. een scheidsrechter daarvoor af moet fluiten. Want ja, het is geen correcte inworp. Dat is waar. Dus dan vind je dit eerlijker. Ja, ik denk het wel. En je krijgt veel meer snelheid. Je hebt het gezien in het hockey... Je heeft het al jaren, dat zelf, tenminste, dat is niet zo echt helemaal waar wat ik zeg. De jaren hebben ze geen buitenspel bijvoorbeeld, maar ze hebben ook sinds een x aantal jaren de bal zelf innemen, zelf een vrije, trappe, een vrije slag meenemen. En je krijgt veel meer snelheid in het spel. Krijg je niet dat bij een intrap, want dat gaat het nu worden in plaats van een ingooi, dat de mensen voor die bal gaan zijn hangen? Dat kan. Ja, ja. Ja, kan. Maar wat is de afstand? Maar je, je kan hem toch meenemen? Moet je op een meter staan? Nee, je kan, nee, er... nee je kan hem toch meenemen. Ja, ja. Je, hoeft hem niet, je hoeft hem niet te trappen. Je mag hem er op meenemen. Ja, maar goed, dan kan er toch iemand gelijk bovenop staan? Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Dan moet je slim spelen. Maar ik, ik, ik zie met name die, die 30 minuten speeltijd, effectieve speeltijd, zie ik helemaal zitten. Ja, dat, en het, het doorgaan door wisselen. Ja. Terugwisselen dus ook. Ja. En dat vind ik geweldig. Ja, en niet meer dat gezeik met die borden erachter ja, in. Ja, er scheidt eruit, man. En gewoon weer terug kunnen wisselen. Iemand die, die dus misschien even wat, wat tips nodig heeft... haal je eruit, wissel je, en je wisselt hem weer terug. Dat gebeurt in alle sporten, in alle topsporten. Ja. Alleen met voetbal niet. Maar voetbal heeft nog meer van die rare dingen. Wat? Eén scheidsrechter met een fluit in zijn mond. Er moeten er je, twee ja. staan. Ja. Alleen met een fluit in je mond kun je een wedstrijd stilleggen. En niet met een vlag in de hand, want dan mag een scheidsrechter negeren. Ja, dat is zo. Dus ik pleit gewoon voor twee, uh, sluitende arbiters in het voetbal. En in het Amerikaanse basketbal zie je, en trouwens niet alleen de Amerikaanse basketbal, maar ook in de topbasketbal in de rest van de wereld, heb je drie scheidsrechters in een wedstrijd. Drie. En je ziet meteen veel meer. Je krijgt een veel beter beeld van de wedstrijd. Hoezo, hoe zie je dat voor je met voetbal? Dat er één, uh, elke scheidsrechter heeft een half veld te vizelen? Nee, gewoon meelopen. Ja, de eentje loopt er voor de aanval uit en eentje erachteraan. Ja, en de een die fluit een overtreding de ander vindt het dus geen overtreding. Wat dan? Ja, dat geeft niet. Het is overtreding. Als er geen fluit, uh, als er een er een fluit is het genoeg. Okay. Dat gebeurt bij het toch ook. Pas je eens aan, uh, scheidsrechteropleider. Ja. Oh ja, ik, dat, dat is hem nou eens eerder. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kom erop hoor, kom erop. Nee, maar daar pleit nee. ik al jaren voor. Echt waar. Ja. En ik denk dat ik niet de enige ben. Twee scheidsrechten zien meer. En het scheidsrechter in het voetbal mag een vlagsignaal van zijn assistent negeren. Ja. Als hij het anders ziet. En als hij daarentegen een, een, een, een collega heeft met een fluit in zijn mond. En die fluit wel. Dan ligt het spel stil. En dan gaan we gewoon daarna weer verder. Ja, van ene kant heb je wel gelijk. Want er gebeurt vaak genoeg dat je als scheidsrechter direct in een lijn met een... Uh... Andere speler staat, ja, staat. Je maakt een overtreding. Je staat eentje tussen. Jij ziet het niet. De langste ja. kant ziet iedereen het. Ik ben zelf. Ik ben echt jaren. Misschien wel 30 jaar. Nee, wel wat meer. 35 jaar. Basketball-schijfzetter geweest. En altijd met z'n tweeën. Ja. Ik kan een lage wedstrijd alleen fluiten. Daar gaat het niet om. Maar met z'n tweeën. Je, er zijn bepaalde technieken voor. De ene die kijkt bijvoorbeeld omhoog. De trailende arbiter. Degene die ja. achter de aanval aanloopt, die kijkt omhoog. En degene die onder het borst staat, die kijkt laag. Wat er daar voor fouten gebeuren. Ja. Dan kan je dus veel meer zien. Je hoeft niet op te letten wat er omhoog gebeurt. Ja. En ja, ik, ik pleit er het voetbal ook voor. Ja, het zou best kunnen. Zo'n uh, scheidsrechter die, die zo, zo naast een, een, een, een, een doel staat en aanwijzingen geeft. Wat heeft dat voor nut? Ik heb nog nooit een scheidsrechter gezien die daardoor het spel heeft gelegd. Door een reactie van een van die mensen achter het doel. De achterlijn. Weet je wat ik bedoel? Nee, ja, ik begrijp niet precies wat je bedoelt. Mensen die achter die je aan de je achterlijn hebt, staan. Je hebt, hebt scheidsrechters die, die in het voetbal, die staan achter de achterlijn. Ja, alleen met de, met de corner. Ja. Ja. Ja. ja. Nee, je hebt vijf man. Ja, je hebt gelijk Twee. hoor. Die gasten die bij dat doel staan, die hebben nog nooit één... En het is echt bestuurd. Het is echt zin. Maar het vervelende is, kijk, Jesper zei het net al. Die, die wedstrijd van VVSB die gespeeld ja, is ja. Dat, om dit te doen. Hoe lang moet het nou nog duren, jongens? Voer dat toch in, stelletjes slapzakken. Engeland, Wales, Schotland en noord Ierland willen dat niet. En die hebben nog steeds het meeste vertellen in die, of in die uh, spelregelcommissie. Ja. Neem dat maar voor mij aan. Echt waar. Wijnaldum ja, ja. en Strootman speelden ooit samen in de jeugd bij Sparta. Nu staan ze tegenover elkaar in de halve finale van het grootste clubtoernooi ter wereld. Toch wel iets moois, hè jongens? Dat wordt heel apart. Ja, ja, ja. echt leuk is even kijken of er al iets is over die, uh, die andere wedstrijden. Oh, trouwens ook wel leuk. Bayern München en Real Madrid troffen elkaar in de afgelopen tien jaar... driemaal eerder in de Champions League. Hè? In de kwartfinale 2017, toen won Real Madrid met 2-1 en 4-2. In de halve finale van 2014, Real won met 4-0 en 1-0. En in de halve finale 2012, Bayern wint na strafschoppen met 4-2. Kun je dat nog herinneren? Vijf jaar geleden enig. Dat was wat, Echt, Zes jaar geleden, he? ja. De winnaar van Bayern Real krijgt het thuisvoordeel in de finale. Ik weet niet wat voor voordeel dat is, maar vooruit maar. Dit zijn dus de wedstrijden, hè? Bayern-Liverpool. Uh, sorry. Nee. nee. Bayern-Real. Bayern, Real Madrid. En Liverpool. En Liverpool tegen... Haas. Haas. roma Prachtige wedstrijden. Ik vind het een heel spektakel, hoor. Ja, ik ja, ja het... met name... Ja. Vind ik met name Barcelona... Of uh, Real Madrid tegen uh, Bayern München. Dat, dat lijkt mij de top is, ja dat moment. wordt Jasper dat wordt dat wordt echt de top hè dat is uh, vooraf misschien wel de, de gedroomde finale ja, uh, als, als gedroomde finale beschouwd um, maar Liverpool Ajax Roma ja die zijn ook niet voor niets zo ver gekomen natuurlijk dat ja, wordt ook maar, ja, Real en Bayern, het zijn natuurlijk de topclubs van, uh, van Europa. Ik heb wel schitterend. Barcelona, uh, Barcelona. Robin die heeft trouwens weer uh, bijgetekend hè daar. Ik heb... Robin heeft weer bijgetekend bij Bayern. Een jaartje toch? Ja. Ja. ja. Hey en in de Europa League, Arsenal, Atletico Madrid, hè. Ook een mooie. Ja. Olympique Marseille tegen Red Bull Salzburg. Ook leuk. Ja. De, de, de, ja. ook, <laughs> ook leuk. Geen probleem vind ik. Hè? Ik denk dat het voor uh, Olympiek geen probleem moet opleveren. Dat is een sterk ploeg hier hoor. Ja, dat weet ik wel. Maar goed. Heer je trouwens de nieuwe trainer van, uh, van Bayern, die Kovacs? Ja. Uh, of ik die ken? Uh, ja? Nee. Nee, ken je hem niet persoonlijk? Nee. valt me tegen. Wat, dan, wat is er voor een man? <laughs> ik heb geen flauw idee. <laughs> nee, je je vraagt je. het allemaal, maar dat weet ik dat niet. Ja, dat, het niet. Dat valt me tegen voor je. Ja, nou nee. ja, ja. Kijk. ja is goed, met je. Ik denk dat het tijd wordt voor muziek, eigenlijk. <laughs> We gaan er eentje draaien, speciaal voor onze Joop. Oom Joop, hoi, oom Joop. <laughs> Want oom Joop heeft gevraagd om Crispian en St. Pieters. De Pipe Piper. Piper. With your masquerading and you Always contemplating what to do In case happiness found you Can't you see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 Ja, Pijt ja. Pijper. Pipe Zondag gaan we weer racen, Pijt Pipe Pijper. Ja, tien over acht. Ja. Tien over acht, dat zal heel, door heel weinig mensen in Zandvoort gezien worden. Nou, ik denk genoeg. Nou, denk ik genoeg. denk dat er heel dus zijn er veel... Er zullen wel een beetje zijn. brok zijn. Er zijn wel. Wel. We ja. mensen die, van, die meer van race houden dan van voetballen. En die, dat weet je niet. Die zijn Verstappen, er in ieder geval tevreden na de training. Ik ben tevreden met de lange runs, zegt Max Verstappen... na zijn vijfde plek in de tweede training op het verstappen.nl... Het is duidelijk dat we een goede auto hebben voor de race. We maken nog steeds progressie. Morgen moeten we de auto in de derde vrije training nog een beetje fijn tunen. En dan moeten we het voor elkaar hebben bij de kwalificatie. Wat denken jullie? Tien over acht zondagmorgen. Ik ben bang dat uh, zelf, dan mijn idee, dat uh, Renault nog niet helemaal op, op orde is. De motor van Renault mm. wordt voorzien van extra vermogen. Goed nieuws dus oh, dat voor dat is, Red Bull, dat is McLaren en het fabrieksteams van Renault. We doen wat we beloofd hebben, zegt Renault-baas. No Cyril Abitaboul in China tegen motorsport. We willen de betrouwbaarheid in orde hebben. Dat is gelukt. Nu verhogen we het vermogen. Ja. Overigens heeft Hamilton een streep gezet onder het gebeuren met Max Verstappen van de vorige race. Ja, geweest. we hebben elkaar weer de hand gegeven. Een de hand gegeven. Ja. En het was ook een beetje raar, want ik denk dat Verstappen er zelf al zo goed als voorbij was... toen Hamilton instuurde. Ja... Je, Hamilton, vindt het niet, je vindt het zelf nooit leuk natuurlijk. Hamilton zei, ik vond het belangrijk dat ik degene was die naar Max ging. En dat vind ik heel specifiek. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, fantastisch eigenlijk. Jasper. Of Jesper. Wat is het nou eigenlijk? Jasper of Jesper? Het is Jesper. Jesper. Goh, Jesper. Jesper ja. uh, morgen in Dronten. Hoe laat beginnen jullie? Uh, dat is een goede vraag. Dat, is... dat bedoel ik. Dat, dat, dat is dus bij ons ondenkbaar, hè, bij de voetballers. Dat is, wij weten uh... precies hoe laat we beginnen. Ja, ja nee, Ik moet vanmiddag nog even goed, uh, ik zou het even goed informeren. Ja. De wedstrijd uh, doornemen. Nee, ik ik uh, geloof dat het uh, om um, tussen 1 en 2... Uh, ik dacht dat het 2 uur was, maar dat maakt verder niet uit. hoor. Dan hoe doe uh, je dat als, als wielrenner eigenlijk? Je wedstrijd echt goed voorbereiden. Ga je, heb je een virtueel circuit voor je liggen? Dat je, uh, ja, nee, we ja? hebben een, een plattegrond van de, van de route... Ja. Um, die nemen we gewoon goed door. Uh, kijken we op welke plaatsen bijvoorbeeld de wind uh, vrij spel heeft. Waar het op de kant, uh, waar de waaiers getrokken kan, kunnen worden. Okay. Wat de gevaarlijke punten zijn. Uh, waar het smal begint te worden. Um, en dan... Uh, oh, ik zie dat de start om twee uur is. Dat <laughs> krijg ik door. En dan uh, ja, gewoon goed de route is. doornemen. Um, ja. Gevaarlijke punten. Uh, hoeveel omlopen er nog gereden moeten worden bijvoorbeeld. Uh, waar er eventueel kasseien stroken liggen. Uh, waar er bergen zijn, uh, heuvels, et cetera. Um, en daarnaast... Uh, ja, de, ja, de route is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Op Google Maps kun je precies ja, je zien hoe alles goed loopt. En dan met hoeveel mensen je team uh, rijdt? Ja, bijvoorbeeld de deelnemerslijst kan je even doornemen. Maar dat, ja. Ja. Even de vraag tussendoor. J Jullie verkennen dus niet de parcours? In uh, sommige wedstrijden wel... Um, maar ja, zoals vorige week moest ik in Filipinen uh, in rijden. In Zeeland, of België, België is het eigenlijk. De Mosselplaats mos, van Nederland. Ja, de, ja en uh, nee, dat hebben we dan niet verkend. Nee. Maar wedstrijden in de buurt, dat doen we wel eens. De ronde van Noord-Holland bijvoorbeeld, die, uh, nou ja, daar trainen we altijd al over. Dus de route, die weten we eigenlijk wel. Maar uh, en, ja, verkennen, dat is eigenlijk nooit een probleem. Of dat altijd wel, uh, komt altijd wel goed van pas. Maar de Zuiderzee-ronde die ik dan uh, morgen rijd, die heb ik als junior al een paar keer gereden. Dus de, de route ken ik eigenlijk wel goed. Uh, en ja, steeds als je wedstrijden rijdt, hoe ouder je bent, hoe meer ervaring je hebt, hoe meer wedstrijden je kent. En dat is wel, parcourskennis is wel vrij ja, belangrijk. Ja, en, vrij en, en al die, die rondes, die gaan altijd over hetzelfde parcours ieder jaar? Ja, zo goed als. Um, zo goed als. Nou, er is wel wat verschil. Uh, de junioren, die reden wel een iets ander parcours... dan dat, dat ik nu bij de Elite Belofte moet. Uh, een grotere ronde en, uh, ja, en langer natuurlijk. Uh, er komen nog een paar omlopen uh, bij op het eind. Uh, maar het, uh, ja, de, de route is vrijwel hetzelfde. Allemaal wel dezelfde wegen allemaal. Er zit wel iets verschil in, maar bijna wel allemaal. We moeten hetzelfde. het in deze laatste nog uitzending... Nog vraag, één nee. vraag. Rij je nog in het buitenland? Uh, dit jaar uh, minder dan uh, twee jaar geleden. Okay. Dat was altijd in uh, heel Europa, maar het is voornamelijk in Nederland. Joop, okay. ik moet voortaan die lift maar kapot laten zijn, want jij hebt dit <laughs> gewoon een hele uitzending. Uh, het is de laatste uitzending van Charles. Die willen we heel hartelijk bedanken voor prachtige ja. jaren samen. Maar er is nog één evenement op zondag. Als al leuk, PSV ja. zondag kampioen wordt, is dat het succes van een team dat dit seizoen te van, van ver is gekomen. In augustus lag het hoofd van trainer Filip Cocu nog op het hakblok. Er was zijn selectie een verzameling van eenlingen, Twijfelaars en teleurgestelden. De groep eenlingen en twijfelaars bij de seizoenstrijd is nu een onverzettelijke vechtpassierder geworden. Ja, Joop, jouw reactie? Ja. Bullshit. Geef het maar gauw aan Jesper ja. dan. Ja. Jesper, jouw reactie? Um, ja. Uh, PSV, Ja. Uh, ik weet niet. Ja, ik weet ja, niet. Ja, ja, het ja. is misschien wel een van de. Ja, samen met Ajax gewoon het beste team in Nederland. Alleen niet het beste voetbal. Heel goed gezegd. Ja, ja. Nou, dat ben ik er al met mee eens. Ik vind het niet het beste voetbal, want het, het zijn wel werkers. Ja, is mag uh, ik, ik iets efficiënt. uit mijn hart zeggen. Ja. Je moet er toch niet aan denken dat PSV kampioen. Dat PSV kampioen in de wedstrijd tegen Ajax. Dat kan toch niet? Ja, dat vind ik wel heel erg. Nee, je ja. moet gewoon ja. verboden worden. Klopt. Ja. Ja. ja, maar hoe ga je dat verbieden dan? Gewoon door nou, fantastisch goed te voetballen. Dat wordt ook wel een keertje tijd. hè? Ja. Word, kijk, Iedereen gaat er in Eindhoven vanuit dat, <coughs> dat ze aan zondag zonder meer kampioen worden. Dus zijn het spel gewoon... is er niet gespeeld hoor. Ajax zit vol met talenten. Ja. Laat ze de keer gebruiken. Ik denk dat Ajax de zondag is een, als een stelletje beesten tegen Ajax. Dat kun je toch niet maken om in het Ajax Philips stadion tegen Ajax te Ajax spelen. Spreek je Wat nou nog eens een keer in nette bewoordingen? Mag ik als leek ook oh, nog even een vraag stellen? Als leek. Nou, vooruit, de laatste ja, keer. Maar kijk, moeten ze, moeten ze, moet PSV per se winnen? Of, of hebben ze aan een aantal nee, PSV doelpunten genoemd? Ze moeten winnen. Ze moeten winnen. Ja. Oké. Okay. Maar ja, het is toch heel erg als, uh, als PSV kampioen wordt. Ja, in eigen stadion is natuurlijk leuk, maar niet tegen Ajax. Dat vind ik toch heel raar. Het is, is het gewoon net zoals Zandvoort. Zandvoort Borgen in eigen stadion tussen aanhalingstekens kampioen. Ja, ja, daarmee bedoel je dus te zeggen dat PSV zondag kampioen wordt? Jij als Ajax? Ik hoop het niet, maar dat is weer wat anders. Ja, maar spreek je nou eens duidelijk nee. uit, man. Oké, okay. ik denk dat Ajax morgen gewoon gaat winnen. Klaar. Overmorgen. Of overmorgen. Het zou mij ook niet verbazen. Zo nee. Het zou mij niet verbazen. Nee. Wij ik zijn denk... er in ieder geval zondag weer van 1 tot 5 met Joop van S, met Jesper Rasch. Uh, niet met Jos, want die oh, moet natuurlijk zondag. weer met zijn meisje uit. Ja, nou, nee, het <laughs> zal gewoon een fluiten, man. En zonder Charol, uh, want die uh, houdt vandaag op met zijn bijdragers aan de sportprogramma's. En we willen hem daar enorm hartelijk voor bedanken. Ja, bedankt. ja het Jou, het Zitten hartstikke bedankt. Ja, heel graag Lassie, gedaan. Wordt het, wordt het misschien toch nog wat? <laughs> dan gaan we eindelijk eens een <laughs> radio-uitzending maken. Dat wil ik zeggen. Dat <laughs> ja, Zij zijn ze Ik ga nu de lift saboteren. Ja, hij moet maar gewoon het dak uitklimmen. <laughs> Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Ik weet niet of dit de laatste uitzending is van uh, ZFM Sportlunch. Nee, er zal vast niet. wel een andere technicus komen, maar we zullen Sharon missen. Dat zonder meer. Ik schiet helemaal vol. Schiet vol. <laughs> nou, dat dat ook mag, mag ook wel een keer. Wordt ja, ja. oh, tijd. <laughs>